Evelyn, door Rish Adrian. Vertaling Hans Kassenbach. Hij, Kees Brusse. Zij, Barbara Hofman. Mm. Mm. Mm. Wat was dat zalig? Ja, heerlijk. Hoi. Einde. Ja. ja. Het absolute einde. Zo is het nog nooit geweest. Nee, inderdaad. Beter dan ooit. Heerlijk. Heerlijk. Hou me dicht tegen je aan. Ja, kom maar. Mm -hmm. Zo. Ik heb bijna geen geld mm. meer. Niet over geld praten. Nou, niet. Dat vind ik zo banaal. Is ook banaal, maar als je krap zit. Geld of geen geld is toch allebei een ramp. Nee, nou niet over geld praten. Je gaat toch lekker? De huur wordt voor je betaald, je hebt je werk, je poetseert, jouw kinderen staan model. Ik hou zo van je. Ha. Ik hou van jou. Ik hou zo, zo, zo, zo, zo van je. Zie je? Daar moeten wij het over hebben, over onszelf, over... over onze gevoelens voor elkaar, hè? Je hebt vast een heel bijzondere vrouw. Ja, dat is zo, ja. Jij bijzonder, zij bijzonder. En zij heeft jou altijd. Hm. Ik hou alleen maar van bijzondere mensen. Je bent zelf toch ook heel bijzonder? Was dat maar waar. Ik schijn geen enkel talent te hebben. Iedereen die ik ken is zo begaafd. Oh, maar je hebt een enorm talent. Ja, is nog verborgen weliswaar, maar dat komt er eens wel uit. Ik schiet er alleen niks mee op. Nee, geduld, geduld. Ik hou zo van je. Ik hou van jou. Weet je, mm -hmm. het is <laughs> afschuwelijk om altijd krap te zitten. Niet te kunnen kopen wat je graag zou willen hebben. Afschuwelijk. Je hebt hier alles. Mooi flat. Jij bent ontzettend mooi. Erg lief van je, hoor. Maar mijn benen zijn te kort. En moet je kijken, hier. Oh, wat een vet kwabbel. Nee, nee, je hebt prachtbenen. En je hebt prachtkinderen. Ja, ze zijn mooi. En? Vind je mij aantrekkelijk? Anders was je hier niet. Nee, maar toen je mij voor het eerst tegenkwam, hè... wat is jou toen opgevallen? Ik bedoel, nou iets speciaals. M wat? Nou, ja, toen je me zag. Oh, Het uh, was, geloof ik, je manier van doen? Mijn manier van doen? Ja. Oh. Nee, sommige mensen vinden mijn kin erg mooi. Uh, geprononceerd, ja. Ja. Huh. Nooit eerder opgevallen. Het waren je ogen. Ze waren grijs. Waren? Nog steeds. Door jouw ogen voelde ik me kwetsbaar. Ik, ik vind het wel fijn als iemand dat gevoel bij me opwekt. Aha. mijn manier van doen. En je ogen. Zeg, hoe oud schat je mij? Nog jong. Nee, nee, nee, nee, maar hoe jong? Dat weet ik niet. Nee, maar zeg het nou. In de dertig? In de dertig, ja. ja? Ja, maar hoe ver in de dertig? Oh, dat weet ik niet. Nee, nee, kijk nou eens goed. Ah, ik kan het tegen, hoor. Um, 38. <coughs> nou, zie je nou wel beledigd? Wel nee. Ach, wel waar. Ach, wel nee. Maar 38 vind ik nou niet bepaald jong, hè? Ik weet niet hoe oud je bent. Ik moest raden van jou, ik hou zo van je. Maar het is niet belangrijk hoe oud je bent, maar hoe oud je lijkt. Kijk, sommige mensen lijken met toch al oud en anderen daarentegen weer erg jong. Hè? Nee, begrijp me goed. Ik denk heus niet de hele dag van hoe kom ik over bij andere mensen. Maak ik wel een goed plaatje? Helemaal niet. Zo ben ik helemaal niet. Wat ben je toch apart? En zo jong. Jong? Ja. Hm. En je zei dat ik 38 was? Nou ja. ja nou. Sleuren maakte oud. Verantwoordelijkheid ook. Hoe oud ben je? 35. Nou, zie je nou wel, ik had gelijk de hele tijd al. Maar je zei 38. Wat maakt het nou uit? Wat? Dat is drie jaar. Dat is een heel verschil. Nou, ik moest het zeggen van jou. Maar ik kan het tegen. Maar... maar het is niet oud. Zelf betrogen, is mij vreemd. Natuurlijk. Ach, ik kan sowieso moeilijk schatten. Iemand anders denkt misschien weer dat je 35 bent. Zeg, waar ga je naartoe? T zetten. de dorst. Nee, nee, koffie. Nee, thee. Nee, van koffie kan ik niet slapen. Nee, hey, niet aankleden. Oh, het is ijskoud in de keuken. Ah, thee, ja, ja. Het is weer tijd. Ah, niet zo zuur. Je moet toch zo weg. Nog vijf minuten. En de thee dan? Ik hou zo van jou. En ik van jou, ik aanbid je. Ah. Oh, wat was dat zalig. Ja. heerlijk. Mm, beter dan de laatste keer. <laughs> Het gaat steeds beter. Ja, beter en beter. Hè? Hou me dicht tegen je aan. Ja, kom maar. Mm. Mijn man is hier gisteren geweest. Echt? Mm. Hij is weer achter met de huur. En niet over geld, praten nu niet alsjeblieft. Hij zou de huur voor zijn rekening nemen. En een gedeelte van de kinderen. Ja, dat zei je. Ja, Dat lijkt me een hele goede regeling. Mm. Hij heeft zijn vriendinnen. Zo? Ja, dozijnen. Huh? Nou, dat moet hier wel heel bijzonder zijn. Mm, dat is die. Nou, waar ben je dan bij weggegaan? We hadden altijd de grootste ruzie. We hoeven elkaar maar te zien. En ruzie. Ah. Ruzie voor dat trouwden, Ruzie onderweg naar het stadhuis. Ruzie twee jaar lang, iedere dag. Als hij hier komt, ruzie. Gisteren, ruzie over de huur. Vanochtend, ruzie door de telefoon. Altijd ruzie met zijn advocaat, met een accountant. <lacht> en de vreselijkste ruzie met zijn moeder. Maar waarom zijn jullie dan met elkaar getrapt? Ik hield van hem. Ondanks die ruzies. Ja, en ik hou nog steeds van hem. En hij van mij. En daarom liggen we altijd overhoop. Uh, ja, neem ik wel. Nou, maar je houdt toch van mij. Ja, natuurlijk ja. hou ik van jou ook een beetje. Ja. Ach, ach, je wilt hem uitdagen. Wie? Nou, je ja, echtgenoot. Misschien. Maar ik overleef het. Goh, zoals jij dat doet... Enorm. Ik voel gewoon dat het allemaal heerlijk wordt tussen ons. Hm? Niet? Ja, ja, lieveling. Het wordt grandioos. Hammer dicht tegen je aan. Ja, zo. Ja. Ja. Oh, kom maar. Oh. Oh. Wie uh, komt ons maandags? Dat zou je niet vragen, dat heb je beloofd. Ja, maar ik ben alleen maar nieuwsgierig naar jou. Ik wil alles van je weten. Er staat toch niks achter? Ik ben absoluut niet jaloers. John. John. Mm -hmm. Oh, hij is zo bijzonder. Die gaat het maken, dat zegt iedereen. En hoe oud? In de twintig. In de twintig, mm -hmm. zo. Oh, net een Griekse god. Zo. Heeft massa's vriendinnen. Zo. Zo knap. Zo. Hij heeft zeker ook uh, grijze ogen. Met, met, met, met, met iets van groen. Zo. Je wordt toch niet jaloers? Oh, nee, natuurlijk niet. Ik heb het je van tevoren gezegd en we waren het erover eens. Het moest op een dinsdag, dus zie ik jou alleen dinsdags. Ja. Ja, ja. Ik vind het vreselijk als ik niet hier ben. Maar je hebt je vrouw toch? Ja, ja ik heb mijn vrouw. Je mooie huis. Ja, mijn mooie huis, ja. Ik zie jou alleen dinsdags. Weet je, eigenlijk, hè, ben ik dol op uitgaan. Ik vind het zalig om hier uitgenomen te worden, maar alleen door ijzersterke figuren. Jij neemt me nooit mee uit. We zijn al zo weinig samen. Die ene avond. Je neemt me nooit mee uit lunchen? Ik kan nooit weg. Je koopt nooit iets voor me? Nou, je hebt een paar schoenen van me gekregen. En ik koop snoep voor de kinderen. Eigenlijk niks aan. Uitgaan op dinsdag. Nee, vrijdags. Vrijdags, dat zou ik graag willen. Ja, hebben. maar dat is zo mogelijk. En, en, en, en zaterdags? Dan kan ik nooit weg. Je zei dat je nooit jaloers zou zijn. Nou, dat ben ik toch ook niet? Het zou afschuwelijk zijn als je er wel was. Zeg, wat uh, doet hij eigenlijk? Wie? Die John. Niets. Hij is erg rijk. Veel geërfd. Maar op de een of andere manier hè, gaat hij het helemaal maken. Oh, dat, dat zeggen ze allemaal. Nou, misschien zou hij je kunnen helpen. Hij wil ook al niet over geld praten. Ja, God. Als ik nou maar wist uh, hoe ik je helpen kon. Maar het is werkelijk op het ogenblik is het erg moeilijk hoor. Hij kan nooit over contant geld beschikken. Zijn accountant betaalt al zijn rekeningen. Hij heeft betaalchecks, geroepetaalkaarten, kredietpasjes. Altijd heeft hij wel een stel van die dingen bij zich. In een speciale portefeuille. Ik moet hem soms geld lenen. Hem geld lenen? Ja, als we bijvoorbeeld naar een pub gaan. Is het echt? Oh, en hij is zo apart. Ja, Maar betaalt hij je terug? Oh ja. En hij neemt me wel mee uit naar de leukste dingen. Oh, onbeperkt krediet. Nou, dat is beledigend. Oh, niet dat je geen contant geld hebt. Nog een cent kan ik krijgen. Mm -hmm. Een Griekse god, zeg je? Nee met prachtig haar, ik oh, dat hier helemaal. Oh ja, haar, mm -hmm. ja. Die spiegel daar, die heeft hij voor me gekocht. Oh heel kostbaar. Voor al zijn vriendinnen koopt hij spiegels. Hij is wel erg groot. En hij staat er zo graag voor, soms uren achterin. Hij is ook erg gek op marcheren. Zie je marcheren? Mm -hmm. Oh, dat vindt hij heerlijk. Zo. Naar de spiegel toe, van de spiegel af. Zo. Mm -hmm. Daar draaien we dan een speciale langspeelplaat bij. Uh, doet hij dat alleen? Oh, soms doe ik mee. Zo. Op militaire muziek. Interessant. En uh, hij, hij is nog jong, zei hij. In de twintig. En een Griekse god. Ik ben dan zijn korporaaltje. En hij? Is die soldaat? Oh, soms. En, en dan weer eens majoor of, of kolonel. Ach, alleen maar voor de lol. Ja, ja, natuurlijk. Nou, het zou best leuk zijn. Oh, en als jij komt, nou. Het <laughs> is echt een verademing hoor, na maandag. Oeh. Oeh. Oeh. <laughs> nou, en of. Want euh, ja, blijf natuurlijk niet bij marcheren. Oh. oh, nee, dat is duidelijk. En ik? Jij? Ja. Praat je met hem over mij? Vanzelfsprekend. Kijk, jij wilt alles van hen weten... maar ze zijn natuurlijk ook niet schier naar jou. Ze zijn allemaal dol op je. Ja, maar ze zullen me dan wel saai vinden, hè? Zo recht toe, recht dan, zonder eigenaardigheden en zo. Wel, nee... Het is heerlijk, zo, zo, zo rustig, geen, mm. geen geruzie, niets van het alles. Zalig. Alleen maar fijn bij elkaar te liggen. Oh, oh. Oh, vier weken alweer. Yeah. Vier dinsdagen. Yeah. Mm. Yeah. Yeah. Het was een geweldig feest. Mm. Want veel te druk. Nee. Heerlijk, toch? De hele avond zo tegen elkaar aanstaan. Oh. oh doe je dat? Hm. Verder was het waardeloos. Eigenlijk haat ik dat soort feestjes. oh ja? Wel, ja. De bar was onbereikbaar. Een klant waar ik mee had afgesproken was onbereikbaar. Ik heb er over de volgende dag nog woorden gehad. Maar wij hebben elkaar daar ontmoet. Hm. Ja. Dat is waar. Ik hou zo van je. En ik hou van jou. Jij. Jij en je vrouw. Beide bijzonder. Ik heb het gevoel alsof ik de heel goed ken. Wat zegt hij zoal over mij als hij hier is? Wie? Jouw John. Oh, hij zegt... Uh, komt hij morgen? En dan? Dan zeg ik, ja. En dan? Dan zegt hij, goed. En dat is alles? Hm. Weet John wie ik ben? Nee, hij weet alleen je voornaam. En dat ik erg dol op je ben. Nee, alleen mijn echtgenoot weet hoe je heet. Het ah, kan hem niks schelen. Hij is zo aardig. Oh, wat vind ik grijze ogen toch mooi. Mijn man heeft blauwe ogen. En je houdt van hem? Ja. Ja. Ja. Ik was toch echt liever anoniem gebleven? Ja, Een man zal heus niet willen scheiden, maar. Ja, stel nou eens dat hij dat toch wil. Oh, geen paniek. Nu kan hij vriendinnen hebben, begrijp je? Hij zegt ze dat ik niet wil scheiden. En is dat zo? Ik hou nog steeds van hem. Die John van jou heeft vast wel een meisje voor iedere avond van de week, En ook nog wat middagen. Hoe kan hij nou overal mee naartoe nemen als hij je maar één avond in de week ziet? En dan al de hele avond voor de spiegel marcheert? Ja, niet de hele avond. Nou, maar voor mij ligt hij, hoor. Als hij zo rijk is als jij zegt... Nee, ik heb zo'n betaalchecks gezien. Nou, die kunnen toch vervalsd, hè? Het zou me niets kunnen schelen als hij arm was. Als je er zo uitziet. Het zo'n lichaam, zo stoer, zie je... Hm. Nou, wacht maar. De jaren slaan nog wel toe. Maagje en zo. Mm. Oe, je moet echt geen complex hebben over nee. die maag. <treeks> die, is, die is heel leuk. Nou, wacht maar. <treeks> nee, niet opnemen. Ja, dat kan ik niet doen. Nee. Hallo? Harry. Nee, ik kan u niet praten. Dat weet je toch? Morgen, Harry. Ja, Harry, ik ook, Harry. Ja, hij is hier. Je weet toch dat hij niet voor elf uur weggaat? Nee, nee, ik ga slapen. Ik heb zo'n slaap. Harry, ik weet dat je niet graag over geld praat, maar mijn man is hier gisteren geweest. Ja. Oh, hij droeg werkelijk een schitterende jas van Ik Dat weet ik ook niet. Misschien een cadeautje van een van zijn vriendinnen? <kluis> dat ze duur zijn, weet ik ook, ja. Dat, dat, dat, dat weet ik echt niet, maar oh, is dat een fantastisch, zonde meer. Maar luister, Harry, het punt is dat hij achter is met de huur. Oh, oh, je moet ophangen. Ach, je belt niet van thuis. Nee, nee, er wachten mensen buiten de cel. Harry, zouden we morgen niet naar de schouwburg kunnen gaan? Er zijn nog zoveel voorstellingen die ik moet zien. Ja, ja een avond in alle rust is natuurlijk ook fijn, ja. Oh, oh je gaat donderdag al met Mirjam. Ja, Harry, natuurlijk, begrijp ik toch. Ja, ja, je wordt er zo moe van. Ja, dat zal morgen wel een zware dag voor je worden. Natuurlijk hou ik van je, Harry. Harry, ik ben naar het ziekenhuis geweest, niks aan de hand. Ik dacht dat je dat... Morgen. Jij ook. Arme Harry... Zwaar verliefd op een schoonheid die hij op een feestje heeft ontmoet. Prachtige lange benen, een mooi slank lichaam, geen spoortje vet, platte borst en een knap gezicht. Net een jongen. Heb je het nu over Miriam? Nee, Miriam is een vrouw. Oh, ik, ik dacht dat hij op jou verliefd was. Dat is ook zo. Oh, oh dat is een bijzondere man zo te horen. Mm -hmm. Ik val op bijzondere mannen, maar zij voelt niets voor hem. Wie? Die, die Miriam? Nee, dat meisje. Arme Harry. Ja. Ja, ze zegt dat wel. Zeg, waarom uh, belt die arme Harry eigenlijk op als ik hier ben? Die belt er ook niet op als hij hier is. Hij is verliefd op me. En op dat meisje? Ja. En op Miriam? Haar vooraf, Godie. Als hij nou maar niet zo jaloers was, hè. Ja, jou kan hij nog wel hebben, hoor, maar hij kan John niet uitstaan. Hoe oud is hij? In de dertig. Ja, maar hoe ver in de dertig? Weet ik niet. 34. Ach, vierendertig. 34, ja. Belt hij ook op als John hier is? Nee. Hij is geloof ik bang voor John. <laughs> Zal hij ook wel grijze ogen hebben? Niet? Bruin. Zacht. En erg mooi. Oh, maar je hield van grijze ogen. Mijn man heeft blauwe ogen, jij grijze, John grijs groene, Harry bruine. Daar maak je nou geen zorgen. Jij hebt toch een heel mooie vrouw. Ja, het lukt haar aardig haar figuur te houden, ja. En je houdt van haar? Ja, tuurlijk, ja. En zij van jou? Oh, veronderstel van wel, ja. En ik hou van jou en jij houdt van mij. Ja. Ja, ja. Voel je je wel goed, je voorhoofd is ook langer? Goed. Nee, het is, het is allemaal goed, er is niks aan de hand, ik voel me prima. Jij hebt natuurlijk ook een heleboel vriendinnen. Vriendinnen? Mm -hmm. Oh, ja. Oh, ja, ja, ja, ja, ja. Dat dacht ik al. Je bent zo ervaren. <laughs> Vind je? Mm. -hmm. Ik heb begrepen dat Harry ook krap zit, hè? Ja, Wie niet? En bovendien handelt hij in geld. Hij zit in verzekeringen. Hij is nogal hoog, dus hij vindt het vervelend als je over geld begint. Maar hij zou daar eigenlijk graag weg willen. Marcheer je met hem ook door de kamer? Nee. Hij vindt het leuk om heel gek mank te lopen. Hij is groot en dik en slap in de spieren. Hij is een grote zeehond. Oh, hij is vreselijk sentimenteel. Met een grote baby. Nou, van John wil hij niks weten. Ze zijn elkaar tegengekomen op een feestje. En van mij? Van jou? Ja. Kan ik er mee door? Ach, natuurlijk kan je er mee door. Oh. Anders zou ik nog niet van jou houden. Oh. Ik schrik er steeds van. Harry? Ja. Ja, hij is er nog steeds. Harry, je hebt me net ook al gebeld. Oh. Nee, Ronnie heeft ook geen oh. geld. Nee, dat zou niet zo gek zijn geweest. Nee, hij heeft net die peperdure sportwagen. Alle rekeningen lopen via haar. Hij er van haar in rij, maar hij het oh, zo verschrikkelijk krap. Ja. Ja, dat doe ik misschien wel, ja. Ja, ik, ik weet wel wat ik moet doen. Oh, oh, het was zo'n vreselijke brief. Ja, zeer ongelegen. 150 pond, ja, ik weet ook wel dat het niet zoveel is. Maar die brief was niet mis te verstaan en het is het einde van de maand. Ik heb op zijn minst al drie aanmaningen gehad. Harry. Ja. Ja, Ronnie zou me wel kunnen helpen. Hm. Dank je, Harry. Dag. Uh, Ronnie? Mijn ex-minnaar. Je ex? De accountant van mijn man. Oh, hij is zo aardig He? voor me geweest. Zo sympathiek, hè. In de tijd dat de man en vriendinnen op na begon te houden. Oh, hij heeft me zo door zo'n moeilijke tijd heen geholpen. Hoe oud is jouw man? 29. Zeer begaafd door oh, een stuk. Heus? De mensen staarden ons altijd na als we uitgingen. We waren zo'n knap stel. Zo, wat ga je nou doen? Ronnie bellen. Oh, een accountant die in een sportwagen rijdt. Niet alleen accountant. Doet alle mogelijke zaken. Hij doet in kunst, in alles eigenlijk. Oh, je is zo begaafd. Was ik dat ook maar. Oh, maar je hebt toch ook talent, natuurlijk. Heel veel zelfs. Ronnie, ik ben het. Als het niet gelegen komt, hang hij meteen op en zegt verkeerd verbonden. Oh, ik kan praten. Luister. Ik had net Harry aan de lijn. En die zei dat ik met jou moest praten. Juist. Hij is achter met de huur. Ik heb een zeer onaangename brief van de bank gekregen. 150. Dat weet ik natuurlijk, maar ik kan zulke brieven niet schrijven. Jij weet precies wat je zeggen moet. Ja, dat, dat geld komt gegarandeerd natuurlijk. Hij betaalt altijd. Gisteren hij had zo'n prachtige geitenleren jas aan. Ja, en hij gaat nu ook naar een andere kapper. Iets geweldigs. hè? Huh? Oh, in, in, in de buurt van Nightbridge. Ja, ja ik zal proberen of ik erachter kan komen, ja. Hmm? Oh, dat is een aardig meisje. Ja, ze zat buiten in de auto toen wij die verschrikkelijke ruzie hadden. Hoe ziet de auto eruit? Ja? Oh, ik ben zo benieuwd. Maar hoe weet jij dat? Ik, ik ken hem pas een maand. Oh, Ongelooflijk, hè? Zo snel als dat rondgaat. Hm? Ja, Ja, hij is hier. Oh, hij is zeer begaafd en nee. erg knap. Nee. Nee, hij heeft net een prachtige villa gekocht. In Dorset. Ja, dat weet ik. Op het ogenblik zit iedereen erg krap. Je zou hem eens moeten ontmoeten. Je zou hem vastaardig vinden. Goed. Ja, we moeten een weekend... Ja. Ja. Dag. Zijn hm? vrouw kwam eraan. Ja? Ze heeft ook een verhouding. Maar toch is ze erg jaloers op Ronnie. Ze haat me. Met wie heeft ze een verhouding met jouw man? Nee, met een jonge dichter. Heel arm, maar beeldschoon. En hij schrijft zulke schitterende gedichten. Ze lezen ze samen en dan huilen ze. <laughs> Mooi, hè? Ja. Ze probeert hem overal te introduceren. Ja. Weet haar man dat? Nee, Dat is stapelkrankzinnig worden. Hoe weet jij dat dan allemaal? En een vriendin van mij kent dat goed. Oh, ik hou zo van je. En ik hou van jou. Wat ga je doen? Thee zetten. Sterf van de dorst. Niet aankleden. Oh, het is ijskoud in de keuken. En nog vijf minuten. Neem je me de volgende week mee naar de Schouwburg? De Schouwburg? Ik ben al in geen eeuwen naar de Schouwburg geweest. Ja, maar vind je dan niet zalig? Maar het is zo heerlijk om, om er eens uit te zijn. Ja, nou, het is zo heerlijk hier. We zouden naar het National Theater kunnen gaan. Ja, nou ja, ik zal kijken of ik aan kaartjes kan komen. Ik zal kijken. Maar weet je, deze avonden zijn zoveel voor mij gaan betekenen. Probeer je het? He? Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ik zal het uh, proberen, natuurlijk. Oh. Oh. Ah. Oh. Ah. Ah. oh, wat was dat heerlijk. Ah. Zo fijn. Ja, oh. had ik, ik me niet kwalijk dat ik zo hoor, maar... Nee. Ah, ik denk dat ik een kou gevat heb. Ja, maar het ging toch goed, hè? Ja, natuurlijk. Geweldig, echt hoor. Wat oh. Oh, sorry hoor, maar ik heb geloof ik een beetje koorts. Zo, ik heb echt geprobeerd hoor, om kaartjes te krijgen. Nou, dat weet ik toch, geef niet. Ja, maar alles is uitverkocht, hè? Nou ja... Hoe dan ook, hier is het heerlijk. Oh, hoe vervelend nou, maar ik kan er echt niks aan doen. Zullen we gaan heen? Thee. Thee? Sterf van de dorst. En het is ijskoud in de keuken? Licht op het noorden. Oh, de spiegel. Weg. John is er van doorgegaan. Hij heeft hem meegenomen. Hij heeft een meisje leren kennen en is bij haar ingetrokken. Ben je niet kwaad? Ja, natuurlijk, hij komt wel terug, dat doen ze allemaal ik dacht dat hij je die spiegel had gegeven. had hij ook gezegd. De bonje was dan ook niet leuk meer. Maar deze spiegel neemt hij altijd met zich mee waar hij ook naartoe gaat. Maar hij had toch overal van die spiegel? Jawel, maar dit was de mooiste. Voor de meeste meisjes kocht hij spiegels, maar deze was van hemzelf. Eigenlijk nog een eer dat hij bij mij mocht hangen. Nou ja, zo erg is het nou ook weer niet, hoor. Hij woont alleen maar smaandags verder. En bovendien is hij al eens eerder weggegaan en weer teruggekomen. <treeks> Ronnie ja, dank je. Vandaag binnengekomen. Geweldig. Ja, ja. Ja, gauw. Alsjeblieft. Oh, ik kan als niet meer wachten. En ja, dat regel ik wel. Dag. Heb ik je nog niet eens verteld? Ik heb het geld. Ach, geweldig. God, daar ben ik blij om. Hè? De vriendin van mijn man heeft het van haar vriend geleend. Hij dacht dat het was om. Nou uh... oh, ja, je begrijpt me wel, hè. Nou ja, het is nou oh. gelukkig voor elkaar. Hij ja. was blijkbaar een hele aardige jongen. Student. Hij had geld gespaard om met zijn vriendin samen op vakantie naar Griekenland te gaan. Ja, mijn man betaalde het haar natuurlijk terug. En, en zij zegt dan zoiets van een cadeautje van haar vader of zo. Dus er is niks aan de hand. Ja, natuurlijk, Harry. Het is toch dinsdag? Oh, ja. Ja, ik heb het geld, hoor. Ja, ja, dat wist ik toch van je. Ja, de vriendin van mijn man heeft het van haar vriend geleend. Ja, ik dacht dat het was... Ja, hij begrijpt me wel, hè? Oh, hij blijkt erg aardig te zijn. Een student? Ja, ze zouden samen naar Griekenland gaan. Ja, daar was dat geld voor bestemd. Nee, hij zou met zijn vriendin... Oh, oh ik heb je door, een grapje. Ja, maar mijn man betaalt het haar absoluut terug. Ja, en zij zegt dat het een cadeautje van haar vader was of zoiets. Ja, dus nu kunnen ze toch op vakantie gaan. Oh, Moet je Mirjam donderdag en vrijdag mee naar de schouwburg nemen? Vreselijk, Harry. Ja, Harry. Morgen. Fijn. Hmm. Blijf je eet. Oké, okay, ik sla wel wat in. Iets lekkers, hè? Oh, ik heb zo'n slaap. Ik heb kou gevat. Ja, dat weet ik ook niet, hoor. Ik hoop dat het morgen over is. Is... Oh, ja. Oh, Harry, wat ben ik blij voor je. Morgen, ja. Ja, daar moet je me morgen alles van vertellen. Dag. Oh, dat meisje, weet je wel. Dat meisje van Harry met die lange benen, weet je wel. Ze zegt dat ze verliefd op hem is. Vandaag zei ze dat en ze wil dat hij bij haar intrekt. Oh, maar ze is natuurlijk wel een beetje lastig, hè. Met het oog op Mirjam. Ja, dat begrijp ik, ja. Oh, eigenlijk verschrikkelijk. Met zo'n huis en de zaak, alles. Oh, al afschuwelijk. Arme Harry. Arme Harry en arme Miriam. Nou ja, hij is in ieder geval gelukkig nu. Oh, ik hou zo van je. En ik van jou. En nee, dan nou geen thee zetten. Jawel. Nu al weer vijf weken. Ja. Vijf geweldige dinsdagen. Geweldig. Ik hou van je. En ik van jou. In het begin begint die telefoon toch niet zo vaak, hè? Nou, toen had ik de stop eruit gehaald. Dat doe ik altijd. Een goed begin, en nieuwe start. Ja, dat vind ik nou zo aantrekkelijk van het leven, hè? Er kan niet genoeg opnieuw gestart worden. Ja, ja maar kan je die stop er nou ook niet uithalen? Nee, ik moet contact houden. Ah. Het, uh, het wordt gewoon geweldig te soms, niet? Grandioos. En jij houdt van mij? Natuurlijk. Oh. Heb jij helemaal geen vriendinnen? Vriendinnen? Oh, ja. Nou, ja, wat ben jij dan van mij? Iedereen die ik ken heeft massa's vriendinnen. Zeg, dat feestje. Met wie ben je toen eigenlijk meegekomen? ben alleen gekomen. Ja, ja, maar, maar door wie was je dan uitgenodigd? Door niemand. Door niemand? Hm. Ik liep langs dat huis, zag er leuk uit, We hadden daar een feestje. Dus belde ik aan en vroeg, is het feestje hier? Nee. Hey. En ze liet hier binnen? Ja, tuurlijk. Er is altijd wel iemand die je bij je arm pakt en die zegt, God dank dat je gekomen bent. Of, of waarom ben je zo laat? Of mijn hele leven heb ik al naar je lopen zoeken? Of wat heb jij daar, mooie blauwe ogen? Ah, jij hebt bruine ogen. Nou ja, bruine ogen dan. Ja. En hoe lang doe je dat al? Hm, zo af en toe, niet zo vaak. Op die manier die je soms de interessantste mensen kennen. Zeg, wie waren dat eigenlijk, die mensen op het feestje? Oh, het was er zo vol. Ik, ik begreep niets van wat er allemaal gezegd werd. Oh, dat, uh, dat waren architecten, stedenbouwkundigen, uh, riolering- en drooglegging-experts. Het was een soort bijeenkomst. De planning van de nieuwe stad was juist gereed gekomen. Oh, dus wij zagen, hoge pieten en zo. Ja, nou, ja, ja. Ja, dat dacht ik al. Heb jij daar iets mee te maken? Nou, ja, ik moest daar een klant ontmoeten een aannemen en... Uh, die wilde daar een architect ontmoeten en ik moest ze aan elkaar voorstellen. Ah, oh, interessant. Nou, ik vind het nogal vervelend hoor. Vind je nou niet link om zomaar ergens aan te bellen? Niet als het een groot feest is en, en er veel mensen zijn, absoluut veilig. En bovendien is het spannend, hè? je ontmoet van alles, je komt nog eens ergens. Ja, van jouw kennissen en mijn kennissen nou, Of de kennissen van iemand anders. Ja, zeg. Wat zou jij ervan zeggen als ik eh, nog een vriendin zou hebben? Ah! Oh, je hebt een vriendin. Ik wist het nee, wel. Nee, ik zeg, wat zou je ervan zeggen als ik zou hebben? Ken ik haar? Dat betwijfel ik. Wat doet ze? Ze is actrice. Oh, wat heeft ze zo al gespeeld? Ze is pas begonnen. Hoe oud? Nou, vijf, eh, uh, vier... Nee, ze is 25, ja. Ah, ik ja. dacht dat ze zoiets van 19 zou zijn. Waarom? Nou, ze pas begonnen is. Nee, oh nee, ze is pas begonnen als actrice. Wat heeft ze dan daarvoor gedaan? Ze zou eerst architecten worden totdat ze erachter kwam dat ze er eigenlijk niks aan vond. Hoe heet ze? Evelyn. Leuke naam. Ja. Maar hoe ziet ze eruit? Ja, of, um, lange benen. Erg slang. Nauwelijks borsten. Hoe wist je dat? Zie je nou wel? Jij houdt van magere meisjes. Doen ze allemaal. Jij bent mooi. Hoe lang ken je er al? Een jaar. En je hebt mij er niks van gezegd? Nou, maakt voor jou toch ook niks uit? Ja, wat degelijk. Je had het me moeten zeggen. Dan had ik het niet erg gevonden. Je bedoelt dat we gewoon doorgegaan zouden zijn? Ja, ze. Ben je niet jaloers? van nee. Nou, ik wist toch wel dat je een vriendin had. De hele tijd al. Iedereen heeft toch vriendinnen. En houd je van me? Houdt zij van je? Ja. En jij houdt van haar? Hoe kan jij nou nog steeds van je man houden als je van mij houdt? Hoe is dat nou mogelijk? Waarom niet? En Harry? Ja. En John? Ja. En Ronnie? Ja. En God weet weer nog meer. Ja, waarom niet? Jij houdt toch ook van je vrouw? Dat heb je gezegd. Ja. En van Evelyn? Natuurlijk. Oh. Ik niet erg overtuigend. Hm, natuurlijk hou ik van haar. Wanneer zie je haar? Wie? Evelyn. Oh, ja, dat weet ik niet. Uh, donderdags. Ja, ja, meestal donderdags. Waarom heb je dan tegen mij gelogen? Wanneer? Ik had je gevraagd om mee uit te nemen. Dat was op een donderdag, twee weken geleden. Ik was er nog vrij. Toen zei jij dat je een vergadering had. Je had de waarheid moeten zeggen. Dan zou ik die hergevonden hebben. Ik heb honger. Ja. Ja. Wil je ook wat cake? Cake? Ja, cake. Liever, luister nou eens. Er is helemaal geen Eveline. Ik heb het verzonnen. Ik wil alleen eens zien hoe jij zou reageren. Ik kan donderdags toch nooit weg met mijn gezin. Alles precies op schema en zo. Maar waarom heb je dan niet gezegd dat je niet kon vanwege je eigen vrouw? Ja, nou, dat vind ik een beetje lullig. Waar word jij verondersteld nu te zijn? Bij een klant. Ja, ik moet bepaalde avonden met klanten doorbrengen. Bepaalde avonden ben ik thuis. Ik heb afgesproken de donderdag altijd vrij te houden. Oh, kan me echt niks schelen. Wat? Oh, die vriendin van je. Hallo. Hallo. Kan ik binnenkomen? Tuurlijk, tuurlijk. Het is dinsdag. Zeker op je zoek komen. Oh. Bloemen. Frisia's, lief van je. Bonbons. Oh die grote, zalig. En wij gaan naar de schouwburg. Wanneer? Vanavond. kan ik niet. Zo, wat gebeurt hier allemaal? Ik ben oud, roep aan het opruimen. En de kamer aan het schilderen. Hij wordt geel met wit. Ik wil een absoluut lege kamer. Met alleen een bed. Ja, maar je hoeft de kamer nou toch niet te schilderen. Kun je dat morgen ook doen? Harry komt morgen. Ja, en bovendien ben ik doodop. Ja, luister nou. Echt, het spijt mij van afgelopen tijd. Geeft niet. Ik kon echt niet komen. Zit er nou maar niet over in. Ik heb je gemist. Ik heb je toch gezegd dat het niet zo erg was? Ik heb je laten weten dat ik niet kon komen. Hè? Dat weet ik toch? Dat ja. is maandag. Ja, dinsdag kreeg ik geen gehoor. Ik had de stop eruit gehaald. De stopper eruit gehad? Ja, ik was moe. Ik kwam met niemand praten. Oh, luister, die vriendin van mij... Uh, Evelyn? Ja, ik heb een verschrikkelijke ruzie gehad. Ze zei dat ik moest kiezen. Jou of haar. Ik heb gekozen. Jij bent het. Waarom? Ben je niet blij? Is ze kwaad? Ja, tuurlijk. Ah, oh, je had het niet moeten doen. Oh. Nee, ze is niet zoals jij. Ze is vreselijk jaloers en nogal bezitterig. Niets staat onze dinsdagavonden nu meer in de weg. Zie je dat met Evelyn. We zijn de kwasten. Dit is alles wat ik kunnen vinden. Ze is helemaal hard geworden. Oh, Peter, dit is Frank. Hallo. Hallo. Peter, helpt me met schilderen. Geweldig. Peter, er liggen kwasten onder het aanrecht. Zeker drie. Die zijn nog goed. Oké. Okay. Ja, tot ziens maar weer. Ja. Wie was dat? Een student. Waar heb je die opgeschakeld? Vorige week ontmoet. Dinsdag? Ja. Oh, hm. was je weer op je feestronde? Nee. Nou, Waar heb je hem dan ontmoet? Een wasserette. De een Hij kon toch niet slapen. We hebben hier in de buurt een wasserette die dag en nacht open is. Ik dacht al, na twee weken elkaar niet gezien te hebben, meteen al. Hoe is het, uh, met Evelyn? Ga nou alsjeblieft op over Evelyn, wil je? Voordat ik jou ontmoette, was dinsdag, was reddedag. Te vast, Ja. Oh, hij is zo verschrikkelijk aardig en zo vriendelijk. Oh, het is een lieverd. Maar je bent jaren ouder. Oh, nou, overdrijf je. Jij bent toch ook ouder dan ik? Ja, dat is iets anders. Ja, hoe bedoel je anders? Wat moet ik dan nou met die kaartje? Nou, nee, ik kan echt niet. Nee, kijk dan hier. Hier, ik zal ze je laten zien. Kijk, acht uur 35 shilling per stuk. En ik kon er ontzettend moeilijk aankomen. Ja, het zou leuk geweest zijn. Nou, heel vervelend. Laat hem het schilderwerk toch een leen doen. Hij vindt het vast niet erg als je uitgaat. Hij is toch zo lief en zo vriendelijk en zo? Het gaat niet. Waarom niet? Hij is verliefd op me. Hm. Weet hij van mij? Hij denkt dat je de buurman bent. Ik wist namelijk dat je langs zou komen. De buurman? Ja, buurman. Goeie vriend. Maar hij is totaal niet jaloers hoor. Maakt hem niks uit. Ja, nou... Waarom gaan we dan? Ik dacht dat jij het erg zou vinden. Hier te komen en hem te zien. Neem je hem erbij? We gaan de flat opschilderen. En ik ook. Ah. Zeg, waarom neem je Evelyn niet mee? Zeg, het ruikt hier goed. Nou, hij is zo alleen. Hè? Hij moet eens dus flink eten. Hij kan gewoon niet voor zichzelf zorgen. Ja, die kwasten zijn goed. <laughs> Mooie kamer, hè? Ja nou? Je zult dus moeten zien als hij opgeschilderd is. Blijf je eten? Nee, ik uh, blijf niet. Ik kwam zomaar even langs. Bel me op. Goed. Fijn dat je belt. Ja, ja, hij is nou hier. Nee, hij slaapt. Moet morgen examen doen. Oh, hij is zo mager als een lat. Vuil over been. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die zo slecht voor zichzelf zorgde. Ik geef hem woorden vol eten. Ik geloof dat hij alleen maar dinsdags eet. hè? Huh? Ja. Ja, John is weer teruggekomen. Nou, je begrijpt de... het. Huh? Hè? Nee, stuk gelopen. Nee. Nee, het hoe en waarom heeft hij niet verteld. Ah, ik geloof dat hij er niet graag over praat. Wel, nee. Hij is helemaal niet bijgelovig. Ja, morgen. Hm, dat gaat niet. Hij is helemaal in de war. Zijn vriendin heeft hem laten zitten, omdat hij Mirjam niet wil opgeven. Maar hij denkt dat Mirjam ertussen zit. Ah, het is dus allemaal niet zo leuk, hè? Nee, nee, mijn man komt vrijdag. Het zal weer ruzie worden. Ach, over geld natuurlijk. Eh, uh, en zaterdag heb ik een afspraak met een van zijn ex-vriendinnen. En zondag ga ik de provincie in met Ronnie. Oh, hij moet een klant opzoeken. Oh, ik kan je wel vertellen dat ik er echt naar uitkijk. Hm, ik hou van je. Waarom kom je aanstaande dinsdag niet eten? Het oh, kan Peter niks schelen, je zult hem zo aardig vinden, dat weet ik zeker. Hij is zo eerlijk hè? en heeft een enorm gevoel voor humor. Oh, oh, oh, oh, sorry hoor, maar ik ben zo moe. Oh, nee, het geeft niet hoor, ik, uh, ik mis je. Hoe gaat het met Evelyn? Oh, ben je nu beter? Oh, geweldig. Hm. Kom nog eens langs, hè? Op de thee. Ja, ja, ik ook. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ah, dat zal ik doen. Daag. Evelyn. Door Rish Adrian. Vertaling Hans Kassenbach Hij Kees Brussen Zij Barbara Hofman Technische realisatie Jan Bosboom Regie Harry Bronk